Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Denemarken raadt reizen naar Nederland af als ze niet noodzakelijk zijn. Wie wel gaat, krijgt het advies om naar terugkeer in quarantaine te gaan. De Deense regering heeft ook het reisadvies voor Hongarije, Oostenrijk, Zwitserland en Portugal aangescherpt vanwege de oplopende coronacijfers. Gisteren werd bekend dat Duitsland en België code rood instellen voor de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland. De ministers De Jonge en Grapperhaus overleggen met zes veiligheidsregio's over mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Die zouden gaan gelden in de regio's met de meeste besmettingen. Aan het digitale overleg doen de voorzitters mee van veiligheidsregio's Amsterdam-Amsteland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Er wordt onder meer gepraat over vroegere sluitingstijden voor de horeca, het beperken van de toegestane groepsgrootte binnen en buiten en extra voorlichtingscampagnes gericht op twintigers, omdat in die groep de meeste besmettingen plaatsvinden. PvdA-leider Asher is voor de derde keer op rij uitgeroepen tot beste spreker in de algemene beschouwingen. Hij kreeg de prijs van het Nederlands Debatinstituut in het radioprogramma Dit is de Dag. Asscher wordt geprezen omdat hij zijn bijdrage uit zijn hoofd doet. Hij wist volgens de jury 40 minuten lang een beeldend verhaal te vertellen. En daarbij debatteert hij ook strategisch. Hij is altijd op zoek om iets te bereiken, aldus de jury. Annemiek van Vleuten heeft de Giro Rosso verlaten, de ronde van Italië voor vrouwen. Ze brak vanmiddag bij een val haar pols. Van Vleuten stond eerst in het algemeen klassement. Het lijkt ook uitgesloten dat ze volgende week haar wereldtitel op de weg kan verdedigen. Marianne Vos was ook bij de valpartij betrokken, maar hield daar alleen wat schaafwonden aan over. Het weer.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 All the day. Dat is misschien een understatement maar die underdog vibe zit in de aard van het beestje. Het is geen red race van A naar B, het is een reis en kijken wie de langste adem heeft. Let's go. Verder van een sprint, meer een marathon en tegen de wind in voelt het als een barre tocht. Maar de caravan trekt door, terwijl Frank's een zijn dicht op het dashboard. Yeah. Een troepado met liefde voor het ambacht breng een ander geluid in het huidige landschap. Ik bewandel mijn pad, te schrijver ook en noem de fans aan mijn zijde, mijn reisgenoten. Salud. You can't leave rap alone. We'll be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 Ik wil hier dansen en gek doen, maar het mag niet. Ah. Ja. Het, is, het ja. lijkt bijna alsof je een knabbeltje kaas erbij hebt. met een wijntje ja. erbij. En dat je er gestevige bent tegenover je hoorde. Het ja. slaat echt werkelijk helemaal nergens ja, op ja, mensen. Maar ja, die, joh, podia, die proberen zich ook maar gewoon aan te passen. Ik begrijp het kan. ja, ja, ja. ook. Ja. we moeten wat hè. We kunnen er wel tegen gaan, maar we hebben gewoon te maken en te dealen met die regels die uh, uh, zijn uitgevaardigd. En uh, hoe shit het ook is, dat, uh, dat, daar komen we gewoon. Uh, ja, daar lopen we tegenaan, denk ik.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 In my head, it's all so very plain Three people in the room are fighting for themselves to make a change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 it can be in this cold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 David Molenburg gezeten. En die zegt, ik verlang naar een zweterig zaaltje. De man is gewoon een ontiegelijke muziekliefhebber. Ah, en als er, er één is die daarvan baalt... dat het dus gewoon allemaal... Uh, uh, ja, min of meer een stop gezet is... door de maatregelen in dit land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 er wordt nu gehoor aan gegeven. Ik hoop gewoon dat daar ook naar geluisterd gaat. Ja, ik zou bijna zeggen, het is tijd voor woedende mannenmuziek. Maar uh, is het... Uh, ja, zullen, van de polder uh, komt eraan. Uh, uh, ja, ja, ja. Is, is, kunnen we dat een beetje onder die uh, categorie scharen? Ik je? weet niet of dat specifiek geldt voor dit. Ja, nu, maar, woedende maar mannen. Woedende van, muziek. Je, waarbij in de muziek leg je sowieso je gevoel. Dus, uh, ja, ja. Nou ja, goed. Hier dus uh, Van de polder met Long Way. Ah, Vergeet met je weg je bek voor wat het echt is. Zegt die jongens ben of kent kijk ik neem het echt mee. Vergeet met je weg je bek voor wat het echt is. Zegt die jongens ben of kent kijk ik neem het echt mee. Kom maar hier dan geen traffic. Mijn voeten met een stem, beter voel me, draai me grijs. Ik kom van een rong in een hey. Weet Ietsje hoe het voelt als het ontbreekt. Wij zijn met z'n allen op een vlug rond de tijdsvlieg. Kijk eens wat een life. Kijk eens wat een life. Ik weet niet wat je voelt, is wat je geeft en wat je krijgt. Maar ik bedoel, het goed dus is door te deven van oude tijd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vies is maar net hoe je het bekijkt Ik hoef je niet te drukken op de feiten Ik ben een beetje maar ik heb die zulk door mijn lijf Jij bent mijn broer, en ik zweer, ik heb je tijd Belost, want jouw die heb ik erg hoog Kom in de boel, is er van Want we zijn samen team, ben je wat brood Dan ben ik een Ik ben nooit alleen als je me ziet Want ik ben van de poden in mijn angels in mijn tea Ik denk al lang aan mijn familie. en Met mijn voeten met de stem iets te voelen draai me grijs. grijs Ik kom van alle in naar ronde. Hey. Ik yeah. weet hoe het voelt als het onbrekend. Het yeah. met z'n allen op een vlug, want tijd vliegt. Kijk eens wat een flight to feelings. Het is to feelings. Het is no feelings. is no feelings. is no feelings. in my body ah, ah, Ready take off, drugs zoek ben in de letters In de race, in de traffic, kom maar tegen. Blijf in mijn leven, genieten van het leven oh, In mijn leven, genieten van het leven Catch oh. yeah, flights, no feelings, stars in the ceiling first Evening, lights, out, kasma, ice eyes, they are bleeding New Cartier, frames, dit het die weer Was de eerste als mij oh. geen een Siveria, Siveria nee, Mijn m'n jongen zo'n versies Chef, nee. kok, we koken niet Onsje street, met de taxi voor de deur We lopen niet Al schoenen die zijn afwijken Hoe die, die is dan grijs talent, Dus Scott ik brand keeping up with the Ben nu in Londen Krozen we burgers van zijn er een close, een troep in mijn koffer. Zij pas begonnen gewoon naar de drippel We bomen m'n vertellen maar even No no, no, no. Ah, Ik ben met mijn team, m'n versies Wee yo In de volder mijn mama, nee, en, en op die klas Even werk. De kittens waren er dat in het blokje van twee bleeding gums. Daarvoor hoorden we van de polder, heette de band Long Way. Beetje opschieten, dat is het credo eventjes nu. Want... Oké, okay, moeten we heel snel ja, gaan praten? Ja, nou, ja. He he heel snel dan. <laughs>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 Marjo Mouse. Ja! En ja, ja. Dat, is, uh, dat is onze gouden oude van uh, deze week. Uh, ik vind het echt vet om dit nummer weer eens een keertje te horen. Want Marjo Mouse was... Uh, uh, nou, ik denk dat het inmiddels misschien al tien jaar geleden is, als ik niet overdrijf. Um, dat zij echt gewoon alle pleinen in Horen hebben laten schudden zo'n beetje. We hebben in Horen een horen stadsfeest en daar speelden ze altijd. Um, en als je nu zeg maar door Horen fietsstof loopt, dan mm. zie je eigenlijk nog steeds op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 Ja? ja? Dan gaan we die uh, als uh, laatste voor uh, dit, uh, dit eerste uur uh, doen. Ook Stevig nummer ook weer. Ik te zien een van NAPOP. Ik wilde toch nog even... Uh, NH-Pop. Daar, daar zijn ze ook uh, in te zien en in uh, mee te beleven. In uh, de, de NH-Pop uh, op sleeptouw sessies. Want dat, uh, daar, dat is hem voluit, hè? Top? Ja. Verspreek ja. Ja, ja. Sp je zo aan de andere kant van deze uur.